Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van winkelketen Blokker wil de HEMA overnemen. De Mirage Retail Groep heeft donderdag een bot uitgebracht bij de schuldeisers van HEMA. De groep zou een flink bedrag op tafel willen leggen om de enorme schuldenlast van de HEMA te verminderen. De huidige eigenaar van de HEMA, Boekhoorn, moet uiterlijk morgen een lening van 50 miljoen euro aflossen. Hij probeert dit weekend tot een overeenkomst te komen met de schuldeisers. Honderden feestgangers zijn vannacht door de politie betrapt op een illegaal feest in het Haarlemmermeerse bos bij Hoofddorp. Agenten vonden het verdacht dat er rond het midden middernacht nog veel auto's op een parkeerterrein bij het bos stonden en gingen op onderzoek uit. De feestvierders hadden een geluidsinstallatie en een aggregaat voor stroom meegenomen. Ze hadden ook flessen met lachgas bij zich. Het feest is meteen beëindigd, maar er is niemand aangehouden of bekeurd. De Spaanse regering heeft besloten om de grenzen van het land al op 21 juni te openen... als er een einde komt aan de noodtoestand. En niet op 1 juli zoals de bedoeling was. Dat melden Spaanse media. Voor reizigers uit Schengenlanden geldt dan geen inreisverbod meer... behalve voor Portugezen. Zij moeten nog tot 1 juli wachten. Waarom is niet duidelijk. Franse agenten hebben opnieuw gedemonstreerd tegen de beschuldigingen van racisme... en het verbod om de nekklem te gebruiken... Tientallen politieauto's stonden gisteravond laat met loeiende sirenes en zwaailichten voor de Arc de Triomphe in Parijs. De agenten zijn boos op minister Castaner van Binnenlandse Zaken, die dinsdag het verbod op de nekklem aankondigde. Volgens Castaner is de Franse politie niet te vergelijken met Amerikaanse, maar zijn er ook in Frankrijk problemen met racisme bij de politie. De politiebonden zeggen dat agenten zich in de steek gelaten voelen. Het weer wolkenvelden, plaatselijk stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 20 graden aan zee, 25 inwaarts. Morgen valt er in het noorden wat regen, elders ook wat zon, dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 Na twee uur, Zandvoort een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zondag. We zitten er weer, de studio Torweg 10A. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Heb je een goede zaterdagavond gehad? Ik wel, lekker rustig. Mooi. Mooi, en, mooi, mooi. En uh, ik moet zeggen, uh, nee, prima, lekker rustig. Nou, ik zat gisteren naar je te luisteren en uh, ja, je wilde dat er nieuws was, want anders had je weinig nieuws. Ja. Dus ik heb vlak voordat ik naar de studio toe ging, heb ik nog even snel een bericht op de app gezet. Ja, toen, was je uh, daar blij mee? Of nee, natuurlijk niet, want toen had ik net alles afgesloten en de redactie ook klaar. En dan uh, kom jij wel voorbij met het bericht. Maar goed, ik heb het, uh, ik heb het in, in weten te plannen. Oh, mooi, mooi, mooi, mooi. mooi. mooi. Nog hartelijk dank. Ja, daarvoor. graag gedaan. Goedemiddag, wat gaan we doen allemaal? Nou, uh, Wat gaan we doen? Uh, ja, het is, het is de zondag. Uh, uh, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. Ja, het is niet uh, wat ik had verwacht van het weer. Uh, het is uh, precies boven Zandvoort. Zo'n heerlijke grijze strook. En uh, als mijn waarnemingen goede, goed zijn... Dan, uh, dan blijft dat de hele dag zo. Een beetje zeedamp hebben we last van. Ja, en je ziet ook al een heleboel mensen weer Zandvoort uh, verlaten. Want die, die, die denken ook, het is lekker koud op het strand. Dus we gaan weer richting huis. Dus, uh, maar daarover natuurlijk veel meer tijdens het weerbericht rond half drie. Het dier van de week om half vijf. Daar hadden we gisteren Mara en uh, die zit samen nog met Beauty in het, uh, in, in het dierentuin. Dat zijn nog de enige twee honden op dit moment. Dus gisteren hadden we uh, tijd voor Mara en vandaag besteden we weer even tijd aan Beauty. Het gedicht van de dag, nou gisteren was het een vrolijke. Dus vandaag wordt het een in en in trieste. Nee, hè? Yeah. Oh. Kwart voor vijf. Ja, het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. Uh, de titel Sorry. Nou... Dat, uh, dat zegt genoeg over de inhoud ervan. Uh, uiteraard hebben we zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, op vele verzoek uh, herhalen wij het interview... wat onze collega Ben Zonneveld gisteren had... tijdens Goedemorgen Zandvoort... met uh, de fractievoorzitter van de oudere partij Zandvoort, Peter Kramer. Uh, dat interview duurde ruim, uh, nou, laten we zeggen, zo'n twintig minuten. Dus wij, onze collega Jaap Koper heeft dat voor ons uh, in drie uur geknipt... Dus uh, na het Zandvoorts nieuws en een uh, stukje mu muziek gaan we daarmee beginnen. Om, we willen u dat niet onthouden, want is, natuurlijk is er wel uh, wat politiek uh, ja, in op dit moment. En vanaf maandag is er uh, voor alle zaken naar de burgemeester. Ja, straks om 12 uur. <laughs> straks om 12 uur allemaal naar de burgemeester als er wat is, want die zit er dan alleen voor. Over de huidige situatie, over de toekomstplannen en over eventuele coalitiepogingen, daar praat onze collega Ben Zonneveld met Peter Kramer over. En daar zal het grootste deel van het eerste uur aan opgaan, om het zo maar eens te zeggen. Tweede uur, daar nou, doen we van alles wat. Dat wordt een soort grabbelton met wat nieuws links en rechts. En natuurlijk, het derde uur hebben we de vaste items. Zoals er zijn pit report om kwart over vier. Half vijf het dier van de week en kwart voor vijf het gedicht van de dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om te ook op deze druilerige en grijze zondag... Te blijven luisteren naar uw enige, enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En laten we hopen dat we de zon nog gaan zien vanmiddag, uh, Overjand. Dankjewel, weer een vol programma. Zandvoort op zondag. Wij zeggen goeiemiddag en hier is Maroon 5 en Memories.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 Liedje, deze is van uh, Maroon 5, de Memories. Ja, straks dus het uh, interview met uh, Peter Tromp, maar eerst het. Uh, Peter Kramer, maar eerst het uh, Zalvers Nieuws in het kort. Na deze van Kellecke en Lauwen. En I wanna stay with you. Inside, outside, I've been around. Love set me up and love let me down again.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 lekker oud. En dat uh, is het ook. Deze van uh, Callagher en Lauw. En I wanna stay with you. 16 over 2 Zandvoorts. Nogmaals een middag En we hebben het uh, Zandvoorts nieuws in het kort voor je. Is er nog wat gebeurd Albert-Jan? Uh, ja, ja, dankzij jouw uh, <laughs> bericht van 1 uur. Maar dat doe ik als laatste. Goed, allereerst. Veel mensen zijn, zo, zijn uh, door de coronacrisis getroffen. Vooral ook in de portemonnee. De gemeente heeft in de Zandvoortse korant van deze week een pagina gepubliceerd met informatie en tips... Voor hulp bij acute geldzorgen. De gemeente is één van de aanbieders van hulp en ondersteuning. En in Zandvoort of Haarlem zijn veel organisaties die ook kunnen helpen. Dus lees dan nog even aandachtig de Zandvoortse courant van deze week door. De gemeente Zandvoort voert van 15 tot en met 28 juni een verkeersonderzoek uit, uh, uit in Zandvoort op het traject Hoogweg, Doorbekkerstraat, Burgemeester Engelbertstraat en de Jacob van Heemskerkstraat.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 De gemeente wordt handhaaft streng op het niet nakomen van de regels. Bij overtreding kan direct een boete worden opgelegd... tot maximaal, schrik niet, 20.000 euro. En dan komt jouw bericht. Zondagmorgen, deze morgen dus... heeft de politie Kennemerland een alcoholcontrole uitgevoerd... vlakbij station Heemstede Aardenhout. Het komt namelijk regelmatig voor dat personen na een zaterdagavond... op zondagochtend nog geen voertuig mogen besturen. Er is daar namelijk nog sprake van restalcohol... Restalcohol is een gangbare term voor de hoeveelheid alcohol die nog bij iemand gemeten kan worden... nadat deze persoon een aanzienlijke tijd niet gedronken heeft. Bijvoorbeeld na een nacht slapen. Bij gezonde personen breekt de lever de alcohol af in een tempo van ongeveer 1 à 1,5 uur per horecaglas. Deze afbraaksnelheid is bij iedereen verschillend en is onder andere afhankelijk van leeftijd en gewicht. Bij grote hoeveelheden alcohol kan het zelfs een volle dag duren voor alle alcohol uit het bloed verdwenen is... Het is dus mogelijk dat iemand die op een feestje veel gedronken heeft... ook de volgende dag nog niet in staat zal zijn om te rijden. Er zijn deze zondagmorgen veel bestuurders gecontroleerd... door middel van een uh, voorademanalyseapparaat. Ook enkele buschauffeurs, waaronder de chauffeurs van lijn 80 richting Zandvoort... zijn aan controle onderworpen. Uiteindelijk is één persoon meegenomen naar het politiebureau... omdat deze een veelblies blies op de voorademanalyseapparaat. Uit de metering bij de ademanalyseapparaat op het politiebureau kwam naar voren dat de persoon 390 ug alcohol blies. De grenswaarde hiervoor is 235 ug voor een ervaren bestuurder en 80 ug voor beginnend bestuurder. Dus in ieder geval één aanhouding. Ja, dat was veel te veel dus. Wat was iets te veel voor die, okay. ene, voor die ene persoon? Nou ja, dus uh, je bent gewaasd. Uh, ook op uh, zondagmorgen en uh, s ochtends kunnen er alcoholcontroles plaatsvinden. Zo dadelijk het interview waar we het al een paar keer over gehad hebben met Peter Kramer. Maar eerst deze van uh, Living Color en Sales of You. allemaal bij uh, CFM. De nieuwe en de oude platen komen er zeker langs. En ook met dit programma Zandvoort op zondag. de Living Color in Sale's of You. Gisterenmorgen tussen 11 en 1 is er een uitzending geweest van uh, onze collega's van uh, GMZ. Oftewel Goedemorgen Zandvoort, uh, Albert-Jan. Klopt. En daarin uh, had uh, collega Ben Sonneveld een interview met Peter Kramer... de fractievoorzitter van de partij Zandvoort... Het totale interview duurt ongeveer 20 minuten, en, maar onze collega Jaap Koper is zo vriendelijk geweest om het in drie delen te knippen. Het gaat natuurlijk over de ontstaande situatie en uh, wellicht over uh, hoe druk de burgemeester het morgen krijgt, vanaf morgen, want dan, uh, ja, dan, is er natuurlijk, uh, dan staat hij er alleen voor. Uh, daar wordt inhoudelijk ingegaan over eventuele coal coalitiepogingen en uh, hoe het allemaal zou moeten en uh, of het allemaal al wel noodzakelijk was.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 ...met de PVV en GroenLinks hard voor hebben gemaakt met het amendement... ...en wat wij uiteindelijk ook ondersteund hebben. Dus kijk, over zeg maar, het advies wat nu geschreven is door Pot en Jonker... Ja. ...ja, dat is zeven op acht kantjes, er staat ongelooflijk veel in. Ja. Veel meer punten worden genoemd die weinig strekking hebben op het amendement...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 Ja, Oké, okay. uh, daar komt dus de reactie op uh, uit het uit politieke uh, wereld. Uh, zeker vanaf jullie en ik neem aan dat uh, de andere partijen ook wel gaan reageren. Oké, okay, dat was uh, deel 1 uh, van het interview van, uh, van uh, gisteren, Albert-Jan. Van het vuile Tom. Ja, nou, we <lacht> hebben <lacht> nog twee delen te gaan hoor. Ja. Dus, uh, maar eerst gaan we dit doen. Zie je de ja, want jij zegt van nou, de zon die komt vandaag helemaal niet meer... en het gaat om vijf uur zelfs nog uh, Ja, Het de... wordt eigenlijk nat En er we zelfs een weddenschapje <laughs> opstaan. Ja, precies. Dus uh, nou, kom erop met het weerbericht. Goed. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon in de regio. Geleidelijk komen stapelwolken tot ontwikkelingen... en deze kunnen vanmiddag uitgroeien tot enkele buien. Maar waarschijnlijk blijft het in onze regio droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en wordt maximaal 22 graden. Aan zee kan hardnekkig gemist je dagje strand vergallen. Het wordt op het strand in laag, laag hangende bewolking niet warmer dan 15 graden. Achter, duinen, achter de duinen is het met 20 graden duidelijk warmer. Vanavond en vannacht is het wissel, wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen is het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait zwak uit de... Uh, Zwak tot hoog uit matig uit het westen tot noordwesten... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. Dinsdag schijnt ook geregeld de zon... maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en in de middag trekken vanuit het zuiden buien over ons land. Dit kunnen stevige buien zijn met kans op onweer... en de temperatuur stijgt naar 22 graden. Ook woensdag schijnt de zon, maar dan... Uh, maar dan ook uh, is er kans op een enkele bui. De wind krijgt een, uh, krijgt een voorkeur voor het oosten tot noordoosten en is niet meer dan zwak. De temperatuur stijgt naar 22 graden. De rest van de week is het licht wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar dagelijks is ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden en is daarmee het, uh, het zachter dan gebruikelijk in de tijd van dit jaar. Want normaal is het namelijk 19 à 20 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel uh, Albert Jan, ja, een beetje wisselvallig uh, weer. En uh, ja, vandaag die zeedampen uh, hier in uh, Zandvoort. En of die nog gaat oplossen, dat moeten we maar even afwachten. Dankjewel voor het weer. www.ricoweer.nl voor meer info. Dat was het weer. Zie het in Zandvoort. En hier zijn de Jacksons. We houden bij Zandvoort op zondag. joh, de Jacksons en Can You Feel It? Ja, gistermorgen het interview met Peter Kramer, Albert-Jan, bij Goedemorgen Zandvoort. We hebben net naar deel 1 kunnen luisteren. Daarna kwam jij met slechte berichten in het weerbericht voor vandaag. En ik neem aan dat we verder gaan met deel 2. Klopt, helemaal goed. Oké, okay, als je jullie eens verder kijkt dan, hè? blijven jullie bij dat standpunt staan? Nou ja, weet je, er is gewoon een oplossing. Kijk, en dat hebben wij ook uh, voorafgaand. Kijk, dat, dat is natuurlijk ook het meest vreemde: hè? Uh, zeg maar, college stap op.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 een financiële vergoeding van het gaan tegenoverstellen. Dus het gaat over twee zaken. Kijk, het is gewoon 450.000 euro gemeenschapsgeld. Dat is Die correct. dan vervolgens aan een uh, commerciële instelling... Uh, zeg maar, uh, gegund wordt. Ja, dan heb ik ook zoiets, jongens. Daar mag ook wel wat tegenoverstellen. Ja, is, is daar en, de erfpacht dan en, niet en een en mooi instrument, er, instrument heer, voor? Wat? Sorry, Ben. Is dan de, uh, de, de erfpacht niet een mooi instrument daarvoor? Ja...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 Ja. En uh, D66 die heb openlijk uitgesproken niet met uh, open zetten willen uh, werken. Ja. Ja. Uh, dat is ook een feit dan. Ja. Um. Als je wel zo'n amendement als dit... en je hebt daar goed overleg met elkaar over... dat je dan op een gegeven moment niet meer met elkaar wil samenwerken. Maar ja... Dat zal ook wel een diepere achtergrond hebben, denk ik. Ik denk dat dat een hele diepe achtergrond heeft. En ja, ik denk dat ze heel vaak achterom kijken... en dat ze een stijve nek daarvan hebben. Maar het is niet anders. Er is zelfs geroepen. Misschien is dit wel een wraakactie geweest. Maar zover wil ik niet gaan. wat ik wel nog even het zijn jouw woorden, het zijn niet mijn woorden. Vraag dan. <laughs> nee, maar ik heb het toch wel ergens gelezen in een krant. Oké, okay, goed. Hey, um... Op die, die coalitie-pogingen, um, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Um, ja. Je zit dus met uh, uh, vier partijen aan tafel... die nee. alle vier tegen nee. het amendement gestemd hebben. Ja. En jij ja, bent als enige voor. Hoe rijm je dat? Ja, uh, dat is aan hun. Maar ja, die, weet je... Uh, als ik even dan uh, de coalitiebesprekingen, uh, ik vind dat ze het heel netjes doen door niet naar buiten te lekken, hè, uh, maar het duurt wel ongelooflijk lang. Dus uh, zeg maar het brede raadsprogramma, hè, waar uh, uh, zeg maar alle partijen mm -hmm. met uitzondering van de VVD die wat uh, voorbehouden had.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 dat gaat erover van uh, wat is goed goed wordt maar ja, dat, dat, dat, ik zo, hoop dat het in de coalitie ik hoop dat het in de coalitie uh, zeg maar uh, een, een belangrijk onderwerp is en, ja, nou, ja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 ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed. En na het interview met Peter Kramer draaiden we het dorp inderdaad, de zinger van Wim Sonneveld. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur en daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zondag op deze, wat betreft het weer sombere zondagmiddag. Gaan we de zon nog zien vandaag? Nou, we moeten het een beetje in de gaten houden in ieder geval. Heel veel zeedamp op dit moment hier in Zandvoorts.